Titanic lijken. Het wordt net zo luxe en krijgt dezelfde afmetingen en het schip uitgerust met de nieuwste navigatie en veiligheidstechnologie. Het weer: Veel zon vandaag met vanmiddag kansen op stapelwolken. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 in het oosten en zuidoosten van het land. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het KPD heeft voor vandaag geen flitslocaties verklapt, maar er wordt natuurlijk wel her en der op snelheid gecontroleerd.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZNM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Tot ziens, we stop. Love it up start. Get your car out of that car. We got to work, and you're one of us. Let's go slow in a place. Get your friend, your swing, We need your nerves not getting anywhere. Don't you ever stop, long enough to start? Take your car out of that care. Don't you ever stop, long enough to start? Get your car out of that care. Call them up. the mobs, a fire in the came to the ticket at the 7-on-1. was dead, but he had sense. Engels let him. And a necessary dance. What do we got?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 Ja, hoe heet het zo ook alweer? Hè? Dat heb je een beetje bij het horen van deze plaat van The Clash. Niet Rock the Cash Bar, maar wel een andere. Hele lekkere. Dit was de Magnificent Seven. C. F. -M.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 Breakdown, die je elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5, met de prestatie in handen van Jos van Dam. Geniet ervan, zou ik ze zo zeggen.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 en uiteraard het uh, autobedrijf Zonfords in Nieuw-Noord. En speciaal voor jou in deze plaats.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 a fall uh, through the hole uh, in your pocket and you lose it in the snow on the ground. Uh, uh, uh, you gotta yeah. walk into town to find a job. But Try to keep your hands warm. In so the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. <laughs> Somehow you better go home where it's warm. Where you can live in the love of the common people. Smile from the heart uh, of a uh, family uh, man. that is gonna buy you. Gonna love you just as much as she can And she can Living on a dream ain't Than it, the knit, the tights of the knit, and the chill stay away. Uh, uh, yeah. Keep them in stride, the family pride. You know that faith is your foundation. Uh, uh, uh, With a whole lot of love and a warm conversation, but don't, don't forget to pray. I'm making you strong where you belong. Nogmaals Rob Witte en zijn zoon met Autobedrijf Zalvoort. En Rob Witte, uiteraard, met zijn uh, 65e verjaardag. Ze juist Steven Wander en Happy Birthday speciaal voor hem gedraaid. Drachteraan Paul Young en The Love of the Common People.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 I'm you here He nog nooit zo druk gezien hier op het uh, Gassersplein Albert Jan. Nee, uh, al, al die gezellige toeristen die uh, langslopen. Regenpakjes aan natuurlijk. Want straks komt er weer wat regen. Dat hebben we om half drie gehoord van Lex van de Oorn. Dus mocht je nog de deur uitgaan, hou daar rekening mee. Je hoorde de Robert Craig Band op de Zalvoorts Radio met Right Next Door. En het is uh, even een half vier. Zullen we hem gaan doen? Jazeker. De evenementagenda. Daar komt hij aan.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 en dat is in een café Koper aan kerkplein 6. En dat begint om 8 uur. En het kost 10 euro. Deze winter hebben Maike en Fred met vrienden een reis door Oeganda gemaakt. En zijn als een bok gevallen voor dit prachtige land. En de zeer gastvrije bevolking. Oeganda is Afrika op zijn best. Tussen imposante bergketens en het beroemde Victoriameer. reis je over gravelpaden door nagenoeg ongerepte natuur. En uh, zij willen dat project graag steunen. Dus vandaar die 10 euro. Vanavond vanaf 9, 8 uur. En de prijs is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 Jazz in Zandvoort, David Lucas. En dan hebben we op zondag 6 mei ook nog een optreden van Jazzep, en dat is het muziekpaviljoen in het Raadhuis.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 Doen het en behut doen het in de geloof En pedofielen doen het op hun knieën De meeste trio's doen het met z'n drie De en keukenmeiden doen het met gegil. Amperdo's doen het in een tent gemengde koren, doen het met z'n allen. En de boelers doen het met hun ballen en dameskappers doen het permanent. the dust. Nou, leuk liedje op de zaterdagmiddag bij CFM. Noorden, Robert Lang en iedereen.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 En in de ether op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Jobboots met het NOS-journaal. Zometeen rond 10 uur komen Koningin Beatrix en haar familie aan in Renen op de Utrechtse Heuvelrug. Het is voor het eerst sinds het ongeluk van prins Friso dat de familie in het openbaar verschijnt. In Renen worden zo'n 25.000 tot 40.000 mensen langs de route verwacht. Later vanochtend gaat het koninklijk gezelschap naar Veenendaal. De populariteit van Koningin Beatrix is het afgelopen jaar verder gestegen. Dat blijkt uit de Koninginnedag-enquête, uitgevoerd in opdracht van de NOS. Van de ondervraagde is 81% tevreden tot zeer tevreden over de Koningin. Vorig jaar was het 77%. Prinses Maxima blijft het meest geliefd. Op de tweede plaats staat Beatrix. Bij Amsterdam Centraal zijn vanmorgen de eerste spoorlopers al aangehouden. Het KLPD heeft twee mensen opgepakt. Ze kregen allebei direct een boete van 240 euro. Treinreizigers die op Koninginnedag over het spoor lopen of aan de noodrem trekken, krijgen een hogere boete dan vorig jaar. 40 euro meer dan vorig jaar op Koninginnedag. De politie wil dat er meteen wordt betaald. Moody's is positief over het Nederlandse begrotingsakkoord. De Amerikaanse kredietbeoordelaar waarschuwde vorige week nog dat de val van het kabinet de Nederlandse AAA-status in gevaar kon brengen. Dit gevaar lijkt nu geweken. Volgens Moody's blijft de uitwerking van het akkoord onzeker zolang er geen nieuwe regering is. Maar die onzekerheid zit in de Nederlandse politiek ingebakken. Nederlandse kabinetten halen de eindstreep meestal niet, zegt Moody's. Daar komt bij dat Moody's de economische positie van Nederland als relatief sterk beoordeelt. De aanhoudende werkloosheid blijft een van de grootste problemen van Europa. Dat staat in het jaarlijkse rapport van de internationale arbeidsorganisatie ILO. Vooral de hoge werkloosheid onder jongeren verhoogt de kans op sociale onrust. De organisatie wil dat de Europese Unie maatregelen neemt om de arbeidsmarkt vlot te trekken. Volgens